Megastad Sport. Feyenoord Live. Nu staan we genoeg in het 16 meter gebied. Komt die corner en is daar het doelpunt van uh, Wijnaldum? Ja, hij zit erin in ieder geval. Daar gaat Meewis. Dit kan gevaarlijk worden. Meewis met de bal achter. Ja! Rio! Die de 2-1 voor Feyenoord maakt. Hier opnieuw de corner. En daar is de 3 tegen 1 voor Feyenoord. Martins in de Martins Indy. En zo zijn het weer de corners die het doen voor Feyenoord. Vorige week twee in de gewaard bij Utrecht die een goal opleverde. En nu opnieuw één. Feyenoord komt binnen tien minuten in de tweede helft op een marge van twee. Doelpunt Martins Indy. Feyenoord, Willem 2, 3-1. Twaalfde minuut tweede helft. Daar is Castanjos. Jawel! Luc Castaños. Hij maakt zijn tweede als we die 1-1 ook bij zijn totaal optellen. Maakt hij dus ook de 4-1. Staat op 13. En Feyenoord begint er een feestje van te maken in de Kuip. Want nu is deze tussenstand een tussenstand. Feyenoord-Willem Twee waardig. 1 0 1-1, geen benauwde 2-1, nee een lekkere 4-1 en er is nog meer dan een half uur te spelen. Rio gaat uh, gelijk diep, maar Vlaar gaat gewoon lekker zelf op avontuur, geven. maar Wijnaldum, Wijnaldum met een stiftje, ja, ja zeker! Giorginho, Goedemal. Wijnaldum. Het is zo simpel af en toe, het is een hele fraaie goal weer. Van een balletje mee in de loop van Wijnaldum. ja Wijnaldum. Oh, die moet die bal stiften over om dat dit? maar daar is Rio. Rio scoort alsnog de 6-1. Meega